Ook willen veel jonge artsen zich vaak niet vestigen in de krimpregio's. Mede omdat daar minder werk is voor hun partners. Bruins gaat in overleg met de landelijke huisartsenvereniging. Op de Noordzee voor de kust van de Zuid-Hollandse plaats Oudorp... zoekt de kustwacht naar een onbekend zeiljacht dat mogelijk zinkende is. De bemanning van het schip sloeg om half zeven vanavond alarm. Er zouden vijf mensen aan boord zijn. Na de melding kregen de hulpdiensten geen contact meer met het zeiljacht. Naast reddingsboten helpen ook een politiehelikopter... en een search-and-rescue-helikopter mee met de zoektocht. Een automobilist heeft bij een bushalte in de Duitse stad Recklinghausen... vlakbij Münster, een groep mensen aangereden. Eén persoon is overleden, er zijn meerdere gewonden. Over de oorzaak van de aanrijding is nog niets bekend. De politie zegt niets uit te sluiten. De slachtoffers stonden op de bus te wachten. Ook de bestuurder van de auto raakte gewond. En de droogte in Nederland is officieel voorbij. Minister Cora van Nieuwenhuizen schrijft aan de Tweede Kamer... dat er van een dreigend watertekort geen sprake meer is. Deze maand is er veel regen gevallen in Nederland, Duitsland en Frankrijk. En daardoor zijn de waterstanden in de Rijn en de Maas gestegen. De grondwaterstand is nog wel te laag en het IJsselmeer is nog te zout. En dan het weer. Vanavond buien en aan zee kans op onweer. In de nacht blijft het regenen. De temperatuur daalt tot zo'n 7 graden. Morgen vooral in de ochtend op veel plaatsen is het nat. Smiddags kans op wat zon. Het wordt morgen tussen de 9 en 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Oh Dit is Kerst. Met ZFM. Met Men. Men. nu Alternative FM. Groningen Meadow Lake. Uh, dat uh, is mijn favoriete nummer van uh, 2018. Uh, band komt uit uh, Groningen, hoe ben ik daar eigenlijk min of meer aangekomen? Dat is uh, door It's All Happening. Die kwamen op een gegeven moment uh, met uh, een album van uh, deze Groningse band. Uh, net, uh, net, ja, ja ze, ze waren al een tijdje bezig, maar inmiddels hebben ze het uh, wel voor elkaar uh, dat ze wat een groter bereik hebben in uh, Nederland. Uh, de Aspen Gems, ook niet uh, onbekend uh, voor de, de Alternative FM... die hebben onder andere met uh, deze band uh, tijdens een festival... op een avond ergens in den landen gespeeld. En ze waren zwaar onder de indruk van uh, deze band. En ik verwacht ook wel dat, er, uh, uh, ja, dat ze de grenzen overgaan. Want ik moet er ook bij zeggen, uh, ze hebben dat uh, wel uh, min of meer verdiend. Ik geloof dat ze ook, ja, eigenlijk ook uh, hebben meegedaan uh, met, uh, met popronden... Dat, dat, dat vermoeden, dat begrijp ik. Dat vermoeden, dat heb ik. Wat ik zeker weet, is dat de band die we vanavond hebben dat wel gedaan heeft. En sterker nog, ze zijn ook hier in de buurt geweest. Ze hebben in oktober bijvoorbeeld in Haarlem gespeeld. De mannen van Bourbon Avenue. En ik zei: ik vroeg net: van met hoeveel mensen bestaan ze nou uit? Nou. Ik uh, zei gekscherend uh, zes. Maar het blijken er dus nog gewoon echt vier uh, te zijn. Vier stuks. Dus uh, niet meer dan, uh, dan dat. Goed. Uh, straks gaan we ze nog een keer uh, beluisteren in, uh, in dit, uh, dit uur. Sterker nog. Dat gebeurt al naar dit uh, volgende nummer wat we gaan draaien. En dit komt ook uit Groningen. En wel. Uh, het is een duo. En ze hebben dat in september uitgebracht. En het nummer dat heet Fatal. En de band heet Finn. All I wanted was to be loved so deeply. To be held and vanishing. To these arms, say that you love. Thank <laughs> you. Een beetje een vertraging op, de, op, de, op dat ding, op die stream. Maar goed, ik vind het altijd wel grappig. Dus uh, ergens na 30 seconden, wat ik hier zit te kletsen op die radio, dan zie je dat op, op dat ding er dus ook. Uh, maar goed, uh, er zit hier een mannetje achter ons, dat is Martijn Luiten, die, die, die draait dat ding dan een halve slag. En dan uh, is het ook weer de beurt dat de band. Van vanavond Bourbon Avenue uh, gaat uh, spelen. Ja, en dan uh, gaat, die, uh, gaat die camera natuurlijk uh, zwenken. Dus uh, dat, dat vind ik altijd wel weer het, uh, het geestige en de wonderen van de techniek. Fan hoorde je overigens net uh, met uh, Feitel. Uh, nu is het weer tijd voor uh, Bourbon Avenue. En ik uh, vraag weer aan Marlon, welk nummer van dit blok beginnen jullie mee? Rosa I steal the old apartment, and I wasn't on it late There was this lady with the red dress on, and she opened up the gate Then she came to me and shook my pen, and then she asked me nice I have to go to a place I know, but I can't afford this price no penny or in time it was always good to see her and i tried to make her mad but now she's gone but now she's gone A dressed me, and he said, "You lost your home." She was crying over there like the river runs, but still she looked so fine. But now she's gone But now she's gone moet ik nog iets uh, bekennen, want uh, ik ben uh, niet uh, geheel uh, uh, zomaar aan uh, Bourbon Avenue gekomen. Dat heeft ook uh, te maken met een Rotterdamse eindredacteur van 3 voor 12 Rotterdam. Die heeft ook nog een uh, radioprogramma bij Omroep Zuidplas. Bang Your Radio. De man heet Thomas Hartenveld. Nou, dan uh, weet je het wel. Uh, uh, zo ben ik eigenlijk ook een beetje aan uh, deze band uh, gekomen. Dus uh, er zijn meerdere wegen die naar Rotterdam uh, leiden. Dus ja, uh, uh, uh, ga, uh, ga het niet met een uh, Rotterdammer over uh, voetbal hebben... want dan, uh, dan kom je er nooit meer uh, vanaf. Van Zeker niet. Als ik uh, met uh, Nick, Schu Nick Schuiten uh, van uh, de Cosmic Carnival uh, erover uh, ga hebben... die heeft... Uh... Onontiegelijke stapel sportbiografieën. Dus ja, je, je merkt wel, uh, muzikanten en sport kan samengaan. Ik weet niet hoe het uh, met uh, Bourbon Avenue is. Wij uh, uh, uh, zitten eigenlijk alleen met de auto en eten gehaktballen bij Thanksgiving. <lacht> <sorry. lacht> Wij zijn eigenlijk helemaal uh, de andere kant. <lacht> dat is wel <lacht> heel erg mooi. Het, het klinkt een beetje als, uh, als vrachtwagenchauffeurs, hè, Maar dan uh, met uh, alleen maar uh, muziekinstrumenten achterin op weg naar het volgende optreden. Ja, Zo is. We sommige van de mensen doen we wat aan sport, maar. Uh... Oké. Okay. Dus het uh, is dus niet. Uh, is niet uh, zoals uh, de bezetenheid van uh, een van uh, jullie vakbroeders. Niks Schuit. Want dat is echt een... een, een, een, een ja, die, die, die, die leest biografieën. Vooral sportbiografieën. Dus wat, wat dat gaat... Uh, ja. <lacht> maar dat, dat hebben jullie dus niet. Nee, nou ja, goed. Ik weet het niet. Maar uh, we gaan uh, nog één nummer van jullie horen. En uh, welke nummer gaat dat worden? Our Home. So... dit uh, treffen tussen uh, de radiomakers aan de ene zijde en uh, de muzikanten aan de andere zijde. Dus wat dat er gaat, uh, uh, is het uh, voor herhaling wat mij betreft uh, vatbaar. Ik weet niet hoe het... Uh, kijk, <laughs> ah, je wordt wel uh, gespot. Oh nee, de, de camera is alweer uh, teruggedraaid naar mij. Dus uh, wat dat er gaat... dat zit dat het gelopen staat. Straks gaan we nog even verder praten met de mannen van Bourbon Avenue. Maar nu eerst weer het lijstje wat ik heb staan voor vanavond. En wat terug te vinden is op Facebook. En ook dit, dit hele gebeuren kan je dus ook zien op mijn profiel. En op het profiel de pagina van Alternative FM. Dus ga maar zoeken. En misschien zelfs bij ZFM Stanford. Dus wat dat gaat zijn er meerdere wegen die hier ook weer naar deze studio leiden. Natalia Magdalena met Sam Kamp. 28. go wrong. Don't you think it had been better to say sorry with a song? You try to fill the spaces in your little broken heart. Remembering what love feels like seems to Dus ik moest iets uh, harder uitsturen. Uh, uh, dat is uh, piratentaal uh, geweest. Maar goed, uh, ik ga eerst eens even aan uh, de mannen hoe ze het uh, gevonden hebben. Uh, Marlon, hoe heb je het uh, gevonden uh, hier? Ja, naar mijn zin gehad. Was tof. Ja, dat dacht ja. ik al. Uh. En jij, Brian? Ja, gek joh. Leuk. Ja? Bellig. Ja, leuke studio. Ja, uh, Stefan dan, dan natuurlijk ook nog eventjes. Uh... Natuurlijk. Ja. Ja, ja. En, en Jeroen. Hele leuke sessie hier. Ja. Uh, goed, dan ga ik eerst uh, weer met uh, Malon uh, verder. Want, uh, want we stelden hem vast. Want ook als je op de Facebook-pagina uh, kijkt... dan uh, staat er leading vocals voor een drummer. Nou, moet ik ook erbij zeggen... toen ik op een gegeven moment uh, de EP aan het afluisteren was... Uh, zag ik op een gegeven moment... en uh, zat ik te luisteren. En inderdaad, er zit af en toe... zit het stemgeluid soms wel eens... bij een hele illustre voorganger van je. Dan Don Henley. Doet hij, je stem doet mij af en toe daar wel eens aan denken. Bij sommige okay. nummers. Dus, uh, dus ja, wat dat er gaat, uh, denk ik... Uh, en hij is ook een drummer die de Leading Vogels uh, heeft uh, gedaan bij de Eagles. Jazeker. Dus, uh, ja. En voor mij persoonlijk wel een inspiratiebron geweest. Is dat, toch, is dat zo? Ja. Ja, want uh, het is ook een West Coast, uh, zag ik ook uh, bij jullie om, uh, omschrijvingen staan. Hè, wat jullie, uh, ja, dat is een beetje, uh, mag ik zeggen, achterhaald, uh, Is het een beetje achterhaald, uh? Of, of uh, zijn ja, oh ja of mu ze, muzikale, muzikale Zij Nou, nou ja, goed. Uh, <laughs> het, het is aan jullie dus, want, uh, want ja, um, want, ja. Want, uh, zijn jullie zo begonnen of is dat uh, hoe? Ho nou, uh, ja, ja. Wel best wel invloed kan horen ja, maar dit, of dat veranderd is. Ik weet niet waar het toe gaat in, bij het volgende album. Er kan nog van alles worden. Ja, ja. maar wordt... hebben jullie bewust <laughs> gekozen om nu een EP uit uh, te brengen en, uh, en uh, nog niet uh, voor een album uh, te kiezen? Uh, nou, we wisten eigenlijk... Uh, we hebben deze plaat toen een eigen beer opgenomen. Ja. En... Uh, we hadden eigenlijk genoeg ideeën. Maar ja. we wisten niet wat is nou handig. Dus uh, uh, we oh. hebben uiteindelijk gekozen voor EP. Vraag niet waarom. Ja. Uh, met twee singles. Ja. Uh, ik, ik, zeg, ik zeg nogmaals... Uh, want ik uh, ben een beetje slorrig met het afkondigen... van de, van de twee uh, nummers wat ik net gedraaid hebben. Natalia Magdalena en Tibi Florissen. Thomas Florissen. Voor de Intiwi. De groetjes aan uh, ja, ja, want en, jij, uh, kent ja, hem, jij kent hem. Uh, ja. ja, ik ken hem dus ook. Dus, uh, uh, en onze gemeenschappelijkheid zit in het nummer A Different Man. Waarom? Ik ben heel slordig geweest. Ik had hem eigenlijk bij de top 2000 op moeten voeren. Want uh, dat heb ik niet gedaan. Dus Thomas, mijn ja, cool, Volgend jaar gaat het er gewoon wel gebeuren. Dus, uh, en waarom? Omdat ik ook van uitstelgedrag... Uh, en daar gaat dit nummer over. Dus uh, zeer herkenbaar nummer voor ja, mij. Ja, voor mij ook ja, wel. Ja. ja, is dat ja, er ook zo? Een <lacht> van, uh, ik doe het even lekker voor me uit. Dus het volgende album wordt 2020, 21. Stel nooit uit dat morgen wat je tot ja, ja, overmorgen ja, kunt ja, uitstellen. Ja, ja, goed. Nee, maar um, uh, weer terug even naar... Uh, naar de keuze van uh, eerste: uh, dit, dit, deze EP, die is in eigen beheer uh, opgenomen. Uh, maar is het uh, de bedoeling dat jullie toch in de toekomst uh, wel gaan denken aan een album? Uh, ja zeker. Ja? Als er iemand was, eh, uh, ik, ik, ik, ja, loop maar, ja, ik, uh, uh, uh, ik, ik, ik heb geen, geen uitdaging, jongen. Je bent er zo goed in, ja. Nee, uh, nee zeker. Ja, we zijn nu gewoon druk aan het schrijven. We hebben natuurlijk de ja? drukke periode nu met de popronde en dergelijke gehad. Dat heb ik gezien, ja. Want, dus uh, daar hadden we 20 of 21 shows. Uh, ja, gewoon... en, uh, jullie zijn ook nog in Harlem geweest, uh, heb ik uh, gezien. Ja, klopt. Ja. Uh, eind oktober. Uh, vraag me niet meer ja, welke 28, tent. Maar... 28, 28 oktober zag ik in de gauwigheid uh, voorbij komen. Den ja. Iver was dat. Oh, Den, Den Iver? Iver. Den, Den Iver. Iver? Ja. Ja, ja, ja, bij de BAVO <laughs> is het. Ja, ja, weet dus, wel nee, waar dat. Dus ik daar ook zeker een hele vette kick gehad. Maar ja. nu uh, wel even toch wel lekker dat er nu wat meer uh, rust in de tent is, nu, zeg maar. Ja. En dat je even je volledige focus op schrijven kan leggen. Ja. Omdat we wel weer gewoon met een nieuw product willen komen. Ja, dat uh, begrijp ik. Is, ja. Uh, ja, uh, smaak, dit smaakt wel naar meer voor mij hoor. Wat dat gaat. Dus, uh, ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, ja. dankjewel, ja. Dan komen we, dan komen we ja. de volgende keer weer terug. Nou, is, dat, is, dat is dat goed? Dan, nou, ik vind het prima. Maar dan had je iets uh, met uh, blazers, uh, willen jullie ofzo, uh, meenemen? Ja, gewoon uh, de hele band. Gewoon drums, blazers erbij natuurlijk. Als het kan, als het mag. Hoor. Uh, ik weet niet of dat uh, helemaal mogelijk is. Want, want ik, uh, ja. ik, ik, durf, ik durf dat niet uh, met zekerheid te zeggen. Want uh, ja, de, de spanningen moeten er nog wel een beetje in uh, blijven. Jullie zijn, jullie zijn geen hardrockband. Maar wij hebben hier ooit eens een keer een band gehad. Baptiste uh, genaamd. Maar die dachten dat ze echt in de Amsterdam Arena stonden te spelen. Dus, uh, en dat uh, vonden de buren niet zo prettig. En je collega dus, uh, lachte al op de gang. Uh, ja, ja, ja, ja, ja. Dus uh, wat, wat, wat er gaat, uh, uh, daar weten we alles van. En het is ook nog niet eens zo'n harde band. Maar als jij... Een volle setting speelt, dan, dan, dan weet ik het nog zo net niet. Maar goed, eh, dan moeten we het er nog even over hebben. Maar eh, dit klonk in ieder geval heel oké. Okay. Dank je wel. Ja. Um, nou, zijn jullie dus al een, een flinke tijd uh, bezig? Um, want uh, jullie fanschade, of moet ik eigenlijk zeggen, de achterban begint aardig uh, te groeien nu. Uh. Well, Lijkt zo vanaf 1500. Ja, zoiets. Ja, ja. Zoiets, ja. ja. Oh, ja op uh, Facebook in ieder geval. Ja, precies. En uh, Instagram, uh, daar, uh, daar loopt het volgens mij ook wel uh, aardig uh, op. Ja, daar zijn we nog wel wat minder lang mee bezig, zeg. Ja. Maar. Dus dat uh, maar dat proberen we ook op de line dus te laten lopen. Toch weer ook meteen de vraag. Ja, de sociale media. Voor de oh. muzikant kan dat uh, eigenlijk niet meer zonder, denk oh. ik. Hè? Uh, nee. Het nee. ja, is uh, eigenlijk heel apart om te zeggen dat, dat ja. het tegenwoordig zo'n tijdperk is, maar het is ja. wel. Uh, ja. uh, het is eigenlijk is dat, is, ja, want ik, We hebben hier ooit uh, Colin Hoeven gehad, die doet nu uh, mee bij, uh, bij de Voice of Holland, maar uh, die, die heeft een uh, nummer. tikt dit. Dan zit iedereen uh, met zijn hartstikke op die smartphone uh, te kijken. En er uh, gebeurt verder niks meer. Maar ja, uh, uh, die muzikanten... Uh, uh, je zegt dat tegenwoordig, de moderne muzikant kan niet zonder meer. Uh, ja, is dat een beetje jammer dat, uh, dat je niet meer uh, de, de romantiek hebt van... hoe klinken die jongens eigenlijk? Uh, eigenlijk uh, willen we een beetje het, uh, het uh, beeld zelf een beetje kunnen, kunnen fantaseren. Want ja, kan nou, Ja, het, het ligt er ook een beetje hoe je het gebruikt. Kijk, voor social media, voor promoties is natuurlijk heel goed. Maar, als, maar ja, bijvoorbeeld... Uh, Zoals een uh, Almedium ook. Ja, ja. kan veel mensen bereiken zelf. Omdat je afhankelijk bent van... Mensen die het voor je doen. Ja, op, op ja ook bord. dat. Je kan het tijd laten besteden. Maar dat, maar dat doen jullie nog niet, hè? De, jullie, nou, dat zou uh... ik graag willen, maar ja, dat is... Uh... <lacht> <lacht> is, is het, is het, uh, is het uh, zo uh, dat, uh, dat het nog niet uh, is uh, om genoeg is om eigenlijk het schoorsteentje te laten roken? Want ja, er zijn heel veel muzikanten natuurlijk in dit, uh, in dit land. Ja, waar staan oh. jullie eigenlijk? Wat, wat, waar hebben jullie uh, het idee? Want jullie zijn ook al bij uh, de landelijke zenders uh, te horen geweest, hè? Bij, uh, in PO Radio 5 heb ik uh, net uh, gehoord. Ja. Ja, eh, ja... Ja, nee, wat is het? De, de Max met en de ja, okay. Henk Jan Smits. Ja, oké. Henk Jan Smits, ja. ook ja. heel tof. Ja, grappig. Ja. ja, het is... Uh, over een schoorsteen uh, te laten roken. Ja, in uh, ah, nies uh, is natuurlijk een, uh, een beetje een bestaan van... Uh, van ja, uh, het, er zijn het is een weinigen uh, uh, die, die echt uh, eraan verdienen. Het is een uh, dynamische inkomstenbron. Ja, dat, dat snap ik. Dat is, heel politiek. Ja, het is hetzelfde als uh, deze radiomaker die het probeert op te sporen en aan de man uh, probeert te brengen. Dus dat uh, is een beetje hetzelfde verhaal. Uh, want uh, ook ik uh, moet. Ja, zeker met eigen werk is het lastig. Ja, je ja, kan, uh, ja dat begrijp ik. Is het nog niet echt uh, hoor, mijn Brewer. Nou dan. ja, goed. Uh, we hadden in, uh, in oktober hadden we hier Frank Bont zitten van Alaska. Die, uh, die had daar toch wel uh, uh, yeah, uh, ideeën over. En die zei op een gegeven moment: ja, maar uh, het uh, is voor de omroep makkelijker om. Bestaande uh, artiesten. Uh, min of meer. over het voetlicht uh, te laten komen. Of, vanwege, de rechten, wel, ja, van, vanwege de rechten. Ja, vanwege de rechten die eraan uh, vastzitten. En dat dat voor, je, voor de professionele muzikanten. een beetje een uh, aardige inkomstenbron is, zoiets. En dat uh, is met, uh, met nieuwe muzikanten, of tenminste uh, muzikanten die stevig aan de weg uh, lopen timmeren. Uh, even een tikje lastiger. Want er bijna niet tussen. Ja. Nou, ja. Uh, hoe, hoe is het met de media-aandacht die jullie hebben in, uh, in de landen? Uh, in Rotterdam uh, moet het volgens mij uh, wel redelijk uh, lukken, denk ik. Ja, Rotterdam is wel. Uh, ja, dat is wel aardig. We hebben natuurlijk ook die scèneprijs voor Rotterdam gewonnen. Ja? Dus dat helpt ook zeker mee. Ja. Ja, voor de rest. Eigenlijk uh, ja, hier en daar een artikeltje... Uh... Is dat, uh, de, de, de, je hebt het over de, de grote prijs van, van Rotterdam. Dus de, de variant dan uh, van de grote prijs van Nederland... maar dan uh, voor de havenstad uh, waar jullie uh, vandaan komen. Uh, werkt dat ook? Als, uh, als jullie daar uh, op een gegeven moment... Uh, ja, want jullie zijn dan in de prijzen gevallen... Maar worden jullie dan ook inderdaad uh, opgepikt, uh, dan, uh, zoals dat uh, mooi heet? Um, nou, het is meer uh, wat, wat dat betreft, het is heel vet om gewaardeerd te worden in de stad waar, je, waar, de, waar de oorsprong van de band uh, ja. ligt, zeg maar. En uh, als je kijkt naar social media likes, dat soort dingen, uh, AD, uh, ja. uh, dat zijn allemaal van die, van die dingetjes die zeker wel helpen, ja. Ja, ja, ja. oké, okay, dus, dus jullie hebben wel, uh, wel uh, aandacht gekregen ook uh, vanuit... De stad zelf. Jawel, ja. 3 ja. voor 12 met Thomas Hartenveld. Ja, nou, ja, ja, ja, Thomas. Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Thomas. Uh, nou ja, goed, ik ken hem alleen maar van Facebook. Maar het ja, is een, is een, een prima, idee, gast, prima gast. Prima dus, gast. Uh, ja, top, ja. ja dat, dat, dat kan ik niet anders zeggen. Dus, Hoor je dat, Thomas? Nou, hij zal het, hij zal het ongetwijfeld willen horen. Dus, nee, maar uh, in, in dat opzicht, uh, ik heb ook uh, best wel veel adem gehad. Want uh, af en toe zie ik dan wel eens dingen voorbijkomen. Ik denk, dat is wel, uh, wel een tof, uh, toffe muzikant, uh, die kunnen wij ook wel... Uh, ja. Maar ze komen ook uh, graag uh, vanuit Rotterdam hier, hier uh, even een stukje spelen. Dus dat, uh, jullie zijn niet de enige Rotterdamse muzikanten... die dat gedaan, Tamara Woestenburg bijvoorbeeld is geweest... Uh, Verena aan is ge geweest. Maar nou, jullie dus. Het <laughs> dus, ja. schiet al aardig op. Het Rotterdamse lijstje wordt wel, uh, wel, wordt, wordt wel uh, groter op deze manier. Straks uh, wordt uh, Zandvoort nog een deelgemeente voor Rotterdamse. Nou, nou, ik weet niet of onze burgemeester dat uh, zal... Uh, zal uh, er zitten hier ook heel veel uh, mensen die uh, gelinkt uh, zijn aan 020. Dus, uh, gevoelig, dus, gevoelig. dus ja, dat is een gevoelig onderwerp. Um, jullie zeiden al dat, dat jullie al aan het uh, schrijven waren voor uh, nieuw materiaal. Um, wanneer? Dat is dan uh, weer de volgende vraag. En ook een gevaarlijke vraag. Wanneer kunnen we dat uh, gaan verwachten? Want dat, uh, ja, jullie zijn nu aan het schrijven. Maar hoe lang duurt zo'n proces meestal in de regel? Ja, het verschilt een beetje. Kijk, ja. in principe is het natuurlijk een beetje gebruikelijk... in de huidige muziek in het wereld, zeg maar, dat je zo binnen anderhalf jaar weer met een nieuwe plaat aankomt. Ja, na um, ja, nou, ja, 2019. Ja, dat is wel een beetje te streven. streven. Nee. Um, nou ja, goed. Uh, optredens hebben jullie al uh, gehad. Nog even naar jullie geluid hè? dus de dus, uh, dus, dus, dus, dus, uh, soul blues en ook een ja de, de, de rock zit er een klein beetje, uh, beetje in uh, zit er ook een beetje in, uh, in uh, verwerkt is dat uh, wa, wa, wa, wa, van, want, want jullie hebben dus die verandering gemaakt hè? Van, want ik zag West Coast, maar wanneer, die wanneer is die switch uh, geweest eigenlijk nou, dat gaat een beetje in de loop, loop van de, in de, loop ja. de tijd, zeg maar. Ja. Je bent natuurlijk vaker aan het spelen. Uh, en nog wat Brian, net zei van dat West Coast verhaal. Dat ja. West Coast randje zit er ook in sommige tracks nog wel in. Ja. Maar over het algemeen is vooral uh, de, de, de live set vind ik, is, is wat rauwer geworden. Ja, ja dat is ook niet echt een bewuste keuze van we gaan nu dit doen. Dus een band ja. die, die groeit ook met zijn geluid. En uh, sowieso hebben we ook een nieuwe gitarist sinds anderhalf jaar. Wat ook wel meeleven bepaald. Ik ja, het sound verandert. veranderd, logisch. Ja, nou ja, goed. Het, het evolueert. Uh, ja, sowieso. Ja, een heel ja. organisch proces eigenlijk. Ja. ja uh, maar je schrijft ook wat in je opkomt. En dat is niet echt, echt het meeldige Ja, keuze, uh, over het schrijven van die liedjes. Want dat, dat vind ik ook wel, uh, wel uh, leuk. Uh, de, ja, ik bedoel, er zijn uh, mensen die zitten in de trein... en die, uh, die zien dan uh, iets uh, gebeuren. Hoe zit het uh, met jou en uh, met, uh, met degene die, uh, die de liedjes uh, schrijft? Want... Uh, ja, het verschilt echt heel erg. Ja? Uh, als ik voor mezelf spreek, dan... Uh, Soms ga je echt doelbewust zitten van... en nu ga ik een nummer schrijven en we zien wat eruit komt. Ja. Uh, dat kan heel tof zijn, maar ook heel veel crap. Ja. Heel, om heel eerlijk ja, te zijn. Ja, ja. Dus, uh, kill your uh, darlings uh, is ook een bekend fenomeen ja. in, uh, voor een uh, muzikant. <laughs> ja, dus, dus, uh, en, uh, ja, soms is het ook... Uh, ben je aan het fluiten en je hoort een catchy melodietje en dan ga je het uitwerken. Of soms, uh, soms het is ook heel vaak uh, autobiografisch. Of ja? soms uh, van dingen die je zelf meemaakt, ja, of, uh, bijvoorbeeld, ja, dat ja. kan. Dus, uh, maar je kan je ook helemaal kapot ergeren aan iets wat, uh, wat, uh, wat gebeurt. En dan is de muziek ook een mooie uitlaat. Eigenlijk. Zeker. Ja, ik ja. weet niet hoe het voor de rest uh, van de bed ja, is. Ja. Een beetje eenzelfde idee. Eigenlijk. Ja, ik ben ja. zelf bassist. Dus als ik uh, met een basgitaar zit, dan kan het zijn dat ik gewoon een, een basriff verzin en dat ik daaromheen. Ja. een akkoordenschema uitwerken Dat kan. Dus ja. Als ik een gitaar vastpak, dan kan ik meer vanuit een akkoordschema gaan werken, waarbij, een, waarbij ik een melodie hoor, die ja. daarbij samen gaat. Eh, kijk ik ook even naar de, de mensen aan de, de leer. Hebben jullie ook, als jullie bezig zijn om het nummer uit te werken, ook van, uh, we doen dit samen? Uh, ja, zeker. Soms heb je dat je af en toe iets in, in een heel kort fragment speelt, en dan wordt dat, ja, dat doe je zelf onbewust, en dan zegt iemand anders. hé, hey, dat, dat, dat klinkt goed. Dus dan ja. wordt het opeens opgepakt, en ja. voor je het weet wordt er opeens een nummer van gemaakt, en dan, ja. uh, maar dat is, het, is, het is wel een uh, gezamenlijk uh, gebeuren dat, uh, dat jullie uh, gewoon uh, een, een muziekstuk op basis van een songtekst aan het uitwerken zijn. Uh, ja, ja, alhoewel ja. Uh, Marlon wel onze, onze hofleverancier is van uh, <lacht> <maakt een lacht> muziek. Maar... Ja, ja. ja uh, uh, schrijf jij nummers, uh, Brian? Uh, of? Ik heb meegeschreven op deze de laatste EP. Ja. Ja. Dus, uh, de eerste plaat heb ik een aantal nummers volledig zelf geschreven. Ja. Maar wat ik zeg, ik heb Oké, nog even over uh, de nabije toekomst. Uh, schrijven en schrijven uh, optredens. Ge uh, gaan jullie dat uh, naast het schrijven toch nog optredens doen komende jaar? Ja, ja? ja dan word je toch wel doorgevoed als muzikant zijn... Ja, uh, ja. Lekker spelen en... Uh, staat, er je... nog, staat er nog wat op stapel in 2019? Uh, we trappen af. 2 februari uh, samen met Boogie Beast uit België... en de Kruppelfabriek in Vlaardingen. Dat is een bekend, uh, uh, bekende naam in, ja. de, in de muziekwereld. De Kruppelfabriek in Vlaardingen. Daar, daar, er zijn heel veel muzikanten die daar ook hun... EP's en albums presenteren heb ik het Ja, hebben, ik ja idee. zeker. Ja. Ja. Leukers, Wat is het ja, eigenlijk ja. Voor, een, voor een zaal? Want, uh, want ik, hoor, ik, ik, ik hoor vaak die naam van uh, de fabriek. Is dat een uh, leuke ja, leuk, tekening? Ja. een beetje ja? het een beetje in, uh, de podium. Ja, het is een clubje. Le ja. Lekker gewoon, een, een, gewoon een, een club hoe we het kennen, zeg maar. Ja? Maar wel ja. een goed podium. Ja. Het ziet uh, ja, er goed uit. <laughs> Niet al te groot, boven het balkonnetje. Ook dat, uh, ja. Ja. ja. dat is net een, een beetje het patronaat eigenlijk met de, de kleine zaal. Ja, ik ja. Uh, is een beetje. Ik weet niet of je het patronaat uh, kent, maar dan heb je een kleine zaal met een uh, podium. En daarboven zit ook een soort van balkon, waar je dan. maar um, wij, als wij erop acda worden, worden we altijd uh, naar beneden geschopt uh, door de presentator. Want, <laughs> <laughs> dus in die zin. Maar goed, de kroepoekfabriek op 2 februari uh, van het komende jaar. Dat is nog duurt nog even, maar. Uh, dan komt het eraan. Jazeker. Nou, okay. Jongens, ik vond het hartstikke leuk dat jullie uh, hier geweest uh, ja, zijn. Ja, wij ook. Ja, en uh, uh, we houden ons aanbevolen voor uh, de volgende keer. Zodra er weer wat nieuws is, dan houden we je op je hoogte. Ja, ja dat, dat lijkt me wel leuk. Als er een <lacht> nieuwe single is, uh, dan uh, wil ik hem zeker uh, gaan draaien. Ik goed, goed dat, uh, dat waren ze. Uh, de mannen van uh, Bourbon Avenue. Ik ga weer even terug naar uh, 2008. Uh, het jaar dat uh, Fabian de Dammers... De grote prijs van Nederland uh, wist te winnen. Uh, de dame zelf is hier ook meerdere malen geweest. Ik geloof vijf of zes keer uh, hier in, uh, in de studio. Uh, niet in deze studio, maar wel in uh, de oude studio. Eén keer hier in 2013 toen we de studio uh, gingen openen. Dus dat, uh, toen heeft ze hier ook gespeeld. En een van de nummers die uh, op het album uh, die ze in uh, 2012 heeft uitgebracht... The Girl You Love is uh, dit nummer. En dat nummer dat heet All This Craziness.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 Groep Alaska, 18 oktober was een gedenkwaardige dag uh, hier uh, in deze burelen van uh, ZFM Zandvoort. Want toen uh, kwam uh, Frank Bond uh, langs van Alaska om uh, in ieder geval wat uh, nummers uh, te laten horen. In een wat uh, akoestisch jasje, dat dan weer wel. Maar... Uh, daarbij kunnen we vertellen over dit nummer. A plea for Peace is afgelopen weekend... Uh, bij uh, de collega's van Radio 2 uh, te horen geweest. En wel in het uh, programma van Annemieke Schollaard Tussen 2 en 4. En uh, we hebben dus uh, uh, heel veel plezier uh, daaraan gehad. Want ja, uh, dan hebben we ook een beetje eer van het werk uh, wat we hebben gedaan. Ik, uh, ik, ik zit een beetje te, te loeren naar uh, Marcus van Dam... want die, uh, die is uh, nu eindelijk ook uh, weer hier. Dus uh, we kunnen weer eventjes uh, gewoon weer gezamenlijk... En in, in uh, koor zeggen... tot Oh, wacht even, wacht even. Dan moet ik, natuurlijk wel, moet ik wel een goede microfoon hebben. Dan zeggen wij in koor... Tot, tot volgende week. week. Uh, want uh, vorige week uh, toen was uh, Marcus... Uh, op pad... Uh, met een, uh, met een uh, band van zijn werk. Uh, maar hij is er weer. Dus volgende week uh, hebben we ook trouwens weer... live muziek hier in uh, de studio. En dan uh, staan hier... Uh, Operation Hurricane. Marvin Day mag uh, het uh, bal afsluiten. Uh, en straks uh, veel plezier met... Uh, Vader Veugen en het uh, programma Peaceful Radio. Dag! Bould everything down It's gonna be a tough one Even though all the shutters are closed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 Have a new start Whether the storm, whether it's cold or raining, as long as I still feel your hand, it isn't the last one we're facing, but heck, I don't care 'cause there's sun at the end. And we both No secret It's not the first storm that we've seen And We have lost some things too But it's never too late